Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Jobboots met het NOS-journaal. Burgemeester Cohen van Amsterdam vindt dat vrouwen die werkloos zijn omdat ze een boerkaart dragen, geen recht hebben op een bijstandsuitkering.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 Het blijkt uit onderzoek van het bureau Conquestor, waarover de NOS beschikt. Een apotheker verdient dit jaar mogelijk tot enkele 10.000 euro's minder... dan de 108.000 euro die minister Klink als norminkomen heeft vastgesteld. Op station Rotterdam Centraal is vanochtend het nieuwe metrostation in gebruik genomen. De bouw begon in 2006 en heeft 146 miljoen euro gekost. Volgend jaar juli moeten de metrotreinen in één keer van Rotterdam naar Den Haag Centraal rijden. Daarvoor is op 30 meter diepte een nieuwe ondergrondse tunnel geboord. De CDU en FDP zijn de grote winnaars van de Duitse parlementsverkiezingen. Dat betekent dat Duitsland een andere regering krijgt, geen centrum linkse, maar een centrum rechtse coalitie. De Christen-Democraten kregen ruim 33% van de stemmen, terwijl de SPD bleef steken op 23%. Dat is een naoorlogsdieptepunt voor de partij. Bondskanselier Merkel eiste ruim een uur na sluiting van de stembureaus de overwinning op. De Britse marine heeft voor de kust van Zuid-Amerika een enorme partij cocaïne onderschept. Op een vissersboot werd 5500 kilo gevonden. Daarvoor moest wel eerst een betonnen vloer in het schip worden weggehakt. De partij cocaïne heeft een straatwaarde van 260 miljoen euro. Dit is de grootste drugsvangst van de Britse marine ooit. Het weer overwegend bewolkt met in de middag en avond kansen wat regen. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. Dit...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 Goed talk. En ik zou zeggen een hele goede middag hier bij een verse aflevering bij Zandvoort. Doop. Zaterdag. Zo is dat maar weer. Where We zijn else? weer helemaal op het gasthuisplein. Present where else. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, ja. Het is alweer herfst geworden. Ja, bijna winter alweer. De time flies weer. Weet je naar het toppunt van het herfst is dan? Nou, ik weet het niet. S'morgens opstaan en de eikel naar je bed proberen te vinden. <laughs> ja, dat zijn toch van die dingen. Hoe ga je daarmee om? He? Dat is wel Praat. leuk, hè. Ja. Hoe zouden Adem en Eva daarmee omgaan?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 Ja, ik dacht het wel. En is weet, in Amstelveen. He? Amstelveen, ja. We dan gaan we dan half drie, half drie uh, toch? Half drie in die orde vergroten, gaan we met onze enige echte eigen Golden Joop even contact proberen te leggen. En bovendien, we hebben een korendag. He? Ja, haha. dat is zondag toch? Of, uh, oh nee, uh, ja. andere week zondag. Andere week zondag. Ja, ja. en zondag hebben we het Chanty Koren Door, Event. Ja, en uh, we gaan uh, straks nog even naar Albert Jan Vos toe voor. Uh, de de de zand, nee uh... klaas, Koper. klaas Koper ja sorry ik kom even niet op de naam klink de de klink, de klink. wel klink. wat door maar dat gaat met klaas Koper in ieder geval gebeuren ja. in ieder geval we gaan hem in ieder geval en warm haar toesteken en onder de riem steken ja. dat wil zeggen salveren op zaterdag is er bij natuurlijk altijd en houden we afgestemd op deze zender waar hij nu inmiddels al afgestemd staat hoe kan het ook anders bij dan ralph, ralph en, en rob, rob harms, harms. Rob harms.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 you with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 dan uh, grote spandoeken met oude foto's. Alle winnaars worden daarop vernoemd. En ook in de VipTank hangen, hangen oude foto's. En op de video -wall worden allemaal oude beelden van, uh, van 50 jaar... Uh, ...Zilverkruis, Achmea-loop en uh, Trusloop getoond.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 Ik ben What? altijd weer blij hè, met mijn collega Daan Hij Zij neemt het toch maar weer even voor me waard. Dat een bikkel of niet dan, hè? Dankjewel, Daan. En uh, goedemiddag, luisteraars. We zijn er weer met Zalvoort op. schattig. Dat dacht ik wel. Oh, wat een strot die die hè? Zo lekker, hè? Maar <laughs> Haar nieuwe wel Three Days in a Row. Hoor je Three bij Zalvoort op Zaterdag. En weer bij Zalvoort op Zaterdag krijgen we gasten van de volle van, bak. Zo, hé. Vol bakje natuurlijk. We hebben Kees, we hebben Bob, we hebben Bas, we hebben Robert, we hebben Sean en we hebben Rob.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 De mensen moeten daar kilometers voor lopen om een klein beetje water uh, omhoog te pompen om ja. heet te pompen. Meestal gaat het dan met een emmertje en een, een, een, een, een stuk touw. En zo wordt het als het ware het water van pakweg 25 tot 50 meter diepte wordt het opgehezen. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. En Wat een de luxe hebben wij dan eigenlijk wij hier. Hebben hier, hier al, uh, Je draait de kraan ja, links en rechts ja, omhoog. Ja, veel mensen weten nog ineens waar het water hier uit de graven vandaan komt.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 minste boren, met de hand graven, moet je ja. je, je voorstellen. 25 ja. meter, meter diep. Hallo. 25, 30, 40 meter diep. Hè, met de hand zit er een mannetje onderin. Bah. Met een gevaar voor eigen leven. Nou ja, dat zal ook wel eens een keer gebeurd zijn, neem ik al. Mm -hmm. Maar in ieder geval, die werd dan daar gemaakt bij school. Dus toen kwamen die vrouwen, die kwamen met hun kinderen Kwamen vanzelf water halen, dan in de buurt van die school. school S'avonds kinderen ophalen en water weer mee terug. Okay. En nu zit de school vol.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 doel ah, absoluut, die kinderen daar hebben het hard nodig zo is dat, en dan hebben we nog iemand in de house en dat is Sean van Dam Sean hartelijk welkom ook wat is de bijdrage die Sean van Dam levert op dit project wat zo mooi Mali heet Nou, ze kwamen bij een chauffeur tekort <lacht> en Sean heeft nog wel ervaring met rally rijden dus, hoe dus voor ik de denk liggen? dat lijkt me wel een leuk idee om daar eens even mee te gaan doen het en, is niet uh, direct om de hoek, maar hoe lang zijn jullie onderweg ongeveer in die orde van groot? drie weken doen we erover we hebben de terugreis uh, gepland op maandag 23 november. Vertrek op 2 november. Ja. De benefietavond is op 2 oktober. Wij gaan een maand later weg. En wij we denken er drie weken over te doen om die waterpomp ook in werking zelf te stellen. Dat doet Kees die hier is. Oké. Okay. Wat is het definitieve nou ja. vertrekpunt? Want Sanford is natuurlijk groot. Vertrekken jullie overigens uit Sandvoort op een bepaalde ja. locatie? In welke ja. locatie is dat? Dat is nog geheim. Oké, okay. wij zijn er nu nou, Daar komen wij wel achter toch? Hey, we, we houden het, het, het liefst een beetje geheim. Maar uh, jullie liefst. houden niet van hem uitgezwaaid te worden of zo. En vooral veel succes gewenst te worden. Ook niet heel onbelangrijk. Nou ja, uitzwaaien is wel leuk. Alleen de locatie weten we nog niet. Dus die zullen ons nog zelfs geheim kunnen gaan. Zodra die bekend wordt, dan uh, wordt Wat die gedeeld is? met CfM Zandvoort. Where else? Ja, dat is Maar drie weken onderweg. Maar uh, rekening houden met alle mogelijke hindernissen. Want het is nogal een tak het rijden. Ja, ja like het is mij. ongeveer 7.500 kilometer rijden. <laughs> dan moet En we gaan natuurlijk met oude auto's. Ook dat nog? auto's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 En de opvoerhoogte van de pomp, die moet minimaal een dat je 35 wezen of zoiets, Nou, dat is hier wel meer. Dan heb je wel 4,5 ja. bar nodig, Dit hier is worden een vergroten. een uh, heel speciaal pompje, ja. die dus uh, al bij 30 volt al begint te draaien. Oké. Okay. Hij levert dan heel weinig water, dat wel. Maar er komt wel water maar, uit. Daar komt uiteindelijk komt er water uit. En dan kan hij uh, opdrukken tot een 120 meter hoogte. Zo, 12 bar. Daar gaat is het natuurlijk wel, uh, wel heel interessant.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 En dat is natuurlijk eigenlijk van die twee vliegen in één klap. En dat is natuurlijk fantastisch. Nou, een, een mooi project erop of niet? Ik word, een beetje, wel, ja. ik word er een beetje stil van. Jullie dat doen er, het project uh, ja. alleen daar in Mali of krijg je ook uh, hulp van de plaatselijke bevolking?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 Al die pompen gewoon regelmatig controleert of ze goed functioneren of wat er mankeert, et Want er is gewoon een stukje onderhoud nodig. We proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk onderhoudsvrij materiaal erheen te brengen. Aha. Dat is natuurlijk ook wel vrij kostbaar. Dus we zitten ook aardig gillen om geld. Oké, okay, waar kunnen de in, mensen dat kwijt, eventueel? En is het ook heel belangrijk om. Ik kan om me voorstellen dus, dat jullie je rekeningnummer hebben. Om de Giro-rekening of bankrekening op te noemen. En dan zal ik nog één keer even opnoemen. Dat is 5586.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 Eh, nou, dat is een beetje toegelicht aan, aan Rob. Rob is eh, de man die uh, op gebied van de, van de, de website, et cetera, okay. beter weg weet dan ik. Nou, we zijn een en al hoor, want dus we al willen alles alles we verweten natuurlijk. Nou, er is een, een, inmiddels al een uh, website on-air. En het is uh, www.expedition-de-o, ik zal hem eventjes, uh, .nl, eventjes gewoon spellen.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 Ocean en Spacer. Heb jij het rekeningnummer opgeschreven, Raf? Waar de mensen het geld op kunnen storten voor Mali? En ik heb het volgende opgeschreven: dat is rekeningnummer. Bankrekeningnummer 558629695, Ten namen van JJ Van Dam. Onder vermelding van Waterpomp Mali. En gewoon allemaal gul gaan geven natuurlijk voor dit project in Mali. Zo is dat. We gaan over naar Joop van Nes, de wedstrijd van vandaag. We spelen thuis tegen Amstelveen. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren en luisteraars. Ja, inderdaad. Eh, Amstelveen Heemraad, Top vorige week, eh, het was koploper. Maar heeft toen eh, met eh, 0-3 klop gekregen van de Zop. En dat is nu koploper. En eh, ja, we zijn net een kwartiertje, een klein kwartiertje bezig. En het is eh, heen en weer gaand. Ik weet alleen wat ik nu gezien heb. Een hele snelle linksbuiten van Amstelveen. En die staat dan op Bas Limmeltje en die heeft het er heel erg zwaar mee. Daar zullen ze een oplossing voor gevonden moeten worden. Dat is geloof ik niet het geval. Uh, Sandvoort is niet helemaal compleet, want voor je heeft, is weer op vakantie. Met name weer, want dat is sinds twee weken geleden ook. Het is, is goed recht natuurlijk, gaat de vet niet om. Dus Joris Spiet die staat uh, onder de las bij Sandvoort. En dat, uh, dat doet hij natuurlijk met Hij heeft nog, uh, nog geen problemen gehad.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 Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich steh und mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, wo Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommt vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum in sie draußen sie ja. Ja. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt mein Namen.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 Der da steht ein Haus am See, wo rauschen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine vrouw is ist schön. Hm, alle kommt vorbei, ich brauch nie raus Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. hab zauwe ooren, weis. Ja, die Deutsche Leute sind da. nog immer hier in uh, Sandvold. Ja, oh, dat is hier ja, ook. Wieso is, ja, uh, ja, is, uh, ja, is dat Vitte los? Ziet de Fox, haal ja, ja, ze ja. om zee. Lieve wochenende werd gestemd worden, moesten Zonnenhamen. Ja, natuurlijk. Want die aangelaan merkel, ja, die mag een goede chance, niet? Ja, ja dat is... Uh, met nooien ooitjes luf Nou ja, dan kan dus alles klappen, niet? Ja, ja, binnenkort gaat het met weer helemaal... Om... Ja. Helemaal los met kunstkracht ja. 12. Drauze was eens drinnen des dat Ja. Dus voor kunstkracht ja. 12, ja. 12 hebben... ga je even lekker doorbabbelen. <laughs> voor kunstkracht 12 hebben we uitgenodigd Bouts, bekend van het Splein. Ja, van Hobby Hoe komt het nou dat jij zo bekend bent van het Splein? Vertel. Nou, ik zou het niet weten, beste mensen. Maar ik doe er natuurlijk wel erg veel voor. Omdat we mm. natuurlijk met de Hobbyart uh, op het plein zitten. Dan krijg je het en, weer. Uh, de bode interieur. Okay. Bedoel, laat mij even een beetje reclame maken. Bode interieur de, ook nog? Wapen van Zandvoort. Jo. Het circus. Oh. Face to face. Cfm, Zandvoort. Nou, ja. nou, wat wil je nou meer op die plein? Dus het o, is er een kroeg daar of niet? Uh, de kroeg Alex. Jo. Uiteraard. Ja, uiteraard. uiteraard. Dus we zitten compleet.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 Dan weet je ook hoe dat komt? Uh, ja, hoe komt dat? dat? Worden hier zulke creatieve mensen geboren? Of uh, is hier zoveel inspiratie nou, aanwezig? Ik kan zeggen, uh, nadat Hobbyart uit de grond gestampt is... Toen is het pas echt losgegaan. Is het pas echt ja. Toen je heb je al gebruik... veel meer kunstenaars ja. gekregen. Je, je gaf een mee. Ik ga het Inderdaad. We gaven uh, doeken en schilderijen en, en, en verf mee. Maar het punt is inderdaad... Samfrid heeft zich ontwikkeld als een waar kunst, uh, door.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 ...openbaar gemaakt wordt. Je zou denken, koffer, zee, aandrijven... ...een beetje ja. een achtig idee. Ja, ja, ja. Dat ja, lijkt ja. mij dan weer. Ja, Post, hè? Ja, heineke post. Heerlijk helder. Ja, geen goals, hoor. Maar daar is hij allergisch voor. Met het beugels. <laughs> <laughs> Ik kan het niet zo goed verdragen. Nee. Maar wordt het...